Twee uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Familie van bewoners van zorginstelling Novo heeft geen vertrouwen meer in de top van de organisatie en wil dat de directie opstapt. Dat zei de voorzitter van de Centrale Familieraad in Nieuwzuur. Vorig jaar stierf een vrouw in een Novo-instelling, nadat medewerkers haar tegen de grond hadden gedrukt. Bestuursleden zeiden in NRC Handelsblad dat de vrouw waarschijnlijk te zware problemen had voor het tehuis. De Raad van Toezicht wacht nu een onderzoek naar de zaak af. Bondskanselier Merkel wil meer parlementaire controle op de Duitse geheime diensten. Daarvoor wil ze de bevoegdheden van de Bondsdag uitbreiden. Merkel zei dat op de Duitse televisie. Volgens haar zijn geheime diensten nodig, maar staan ze niet buiten de democratische rechtsorde. Merkel vindt dat ook het werk van de geheime diensten voor zover mogelijk transparant moet zijn. De Duitse geheime diensten liggen onder vuur vanwege de samenwerking met de Amerikaanse veiligheidsdiensten. In Cairo is bij botsingen tussen Morsi-aanhangers, tegenstanders en de politie een man doodgeschoten. Volgens de moslimbroederschap schoten agenten in Burger op de menigte. Er zouden elf gewonden zijn. Afgelopen dag hielden duizenden aanhangers van de moslimbroederschap een protestmars. Ze eisen dat de afgezette president Morsi terugkomt. Tijdens de mars werden de betogers door omstanders met flessen en stenen bekogeld. Daarop ontstonden onlusten en greep de politie in met traangas. Jonathan de Guzman heeft op een training van Oranje in Faro een hersenschudding opgelopen. Het gebeurde bij een botsing met Dirk Kuit. De Guzman was zelfs even buiten bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels redelijk goed met hem. Het was de laatste training van Oranje voor het oefenduel van vanavond tegen Portugal. De Guzman zou die wedstrijd in de basis staan, maar hij is nu vervangen door Jorginho Wijnaldum. Het weer: flinke opklaringen. S ochtends in het noorden en oosten nog een enkele bui. In de middag droog en geregeld zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS journaal. WNL's zwoele zomernacht. Met Rens Schooseling en Merel Westrik. Goedenacht, het is dinsdagnacht. We zitten midden in de zomer. En een groot deel van Nederland zit nog steeds met de zongebruinde billen op de Spaanse stranden. Maar ook hier in Nederland, in eigen land, mogen wij niet klagen. En zeker vanavond niet, want dit is de WNL's woele zomernacht. En ik ben blij dat ze erbij is vanavond, want ik hoef het niet alleen te doen vanavond. Aan mijn linkerhand zit mijn rechten, rechterhand, WNL-presentatrice Merel Westrik. Ja, en een hele zwoele nacht is het deze dinsdagnacht niet. Buiten is het nu zo'n 13 graden. Maar we gaan even goed proberen om de nacht zo zomers mogelijk te maken. Zo kijken we waar onze tweede kamerleden vakantie hebben gevierd. Welke ondernemers slim inspelen op de zomerse temperaturen. En vinden we uit waar het rustigste strand van Nederland ligt. Ja, vakantieverhalen en perikelen en liefde en leed. En dat allemaal hier in deze late uren op Radio 1. WNL's, Zwoele Zomernacht. Ja, want Merel, hoe heb jij je vakantie eigenlijk gevierd? Ja, ik heb echt een schandalig lange vakantie voor het eerst. Namelijk bijna 2,5 maand, ik durf het bijna niet te zeggen. Het seizoen van vandaag de dag, toch een programma wat ik doe... dat eindigde al ergens halverwege mei. En ik hoef pas 3 september weer te beginnen... En ik ben alleen maar weg geweest. Ja, want de mensen die kunnen jou kennen van vandaag de dag. Inderdaad, je bent ook eh, tafeldame ooit geweest bij de Wereldrijd Door. Nee. Is het dan dat je als je op vakantie bent, dat iedereen jou herkent? Nee joh. Nee, wel nee. Nee. Nee? Nee. nee, nee. Hé, hey, maar ja, we hebben het, we, ik, ik ben wel benieuwd. Wat voor vakanties had je vroeger? Ik ben op dit moment 18. Ja? Ik, ik, toen jij 18 was, wat deed jij toen? Toen ik 18 was, toen ging ik volgens mij denk ik voor het eerst zelf op vakantie... Ik ben naar Turkije geweest een paar keer op vakantie. Een keer in naar Griekenland. En deze zomer ook weer naar een Grieks eilandje. Mykonos, heel klein, heel knus, heel fijn. En nog een weekje naar Oostenrijk ben ik geweest. Waar ben jij eigenlijk geweest? Ja, ik heb het ik heb een bond gemaakt. Ik uh, ben geslaagd voor mijn HAVO-diploma. Gefeliciteerd. Dankjewel. je dus, Maar ik ben maar liefst vijf keer op vakantie geweest. Vijf keer? Vijf keer, ja. Ik ben uh, eerst met mijn zus naar Albufeira geweest. Het uh, party-eiland, of tenminste de partyplek in Portugal. Ja. Um, Daar heb je flink de bloemetjes buiten gezet, neem ik aan. Nou, ik heb, ik heb vooral op het strand gelegen... en echt het, het rustige vakantieleven is uh, meegemaakt. Vervolgens <laughs> ben ik naar Nederland gegaan... en toen zei een vriendin van mij, kom naar Berlijn... Die zat daar, uh, was daar op vakantie. Dus toen ben ik met de trein naar Berlijn geweest. Heb ik daar een midweekje gezeten. Um, toen vervolgens dacht ik: Nou, toen dacht ik, nou ik, ik kan nog wel wat meer doen. Dus toen ben ik meestal um, kamperen. Tenminste, ik ben met een vriend van mij naar Frankrijk gereden. En toen zijn we uiteindelijk uh, op, een, uh, op een camping in België gestrand. waar we. Ook de hele dag een beetje hebben gezwommen. En um, ik heb in Nederland nog gekampeerd. Dus ja, het, het was een, uh, een drukke vakantie. Ja, ik heb veel gekampeerd vroeger. Maar kamperen, ik ben, er, ik ben er klaar mee. Ik doe het niet meer. Waarom? Ja, zo'n luchtbedje... Je jullie liggen dat zo dicht op elkaar. En als het gaat regenen, lekt het altijd wel ergens in die tent. Daar had ik dus ook last van. Ik, ja, lekkages? Euh, ja, nou ja, ik ging met mijn zus afgelopen week nog in ons eigen land kamperen. Ja, de afgelopen week er, er, er vielen een paar spatjes regen. En daar zaten wij gelijk middenin. En um, de druppels hingen binnen aan de tentdoek. Dus we ja. werden nat wakker. Al uh, oh, je kleren vochtig, ook die van de volgende Precies. dag en zo. Waar ja. ik wel benieuwd naar ben, hoe die politici dat doen. Ja, die gaan we bellen vanavond. We gaan er een paar bellen. Uh, Lut Kobi hebben ja, we zo rekening die we gaan P van Ja, A, PvdA, Tweede Kamerlid. Dion Graus, PvdG, Tweede Kamerlid. En verder, Dion Graus, PVG, Dion Kamerlid. En verder um, hoor je voor de rest nog heel veel verhalen over vakantiegangers op Schiphol. We gaan uh, veel leuke dingen doen, maar eerst Room 11. Dit is Sundays op Radio 1. <laughs> Some days are very lovely, people talking happily, nice words around me, the air is clean and the trees are waving at me, they appreciate my thoughts, sunshine, soft and easy, all the colors slide through my windows and brighten my walls and oh, I feel alive, whoa, some days give me that feeling, jumping, dancing, laughing, singing, some I was shaking so many famous hands while smiling faces made all kinds of compliments. <laughs> Thank you. That night was pretty groovy. All the wine and the shoes made me love life and make me forget my nine to five. Some days give me nothing. Drop the and dancing, laughing, singing. Some days, And been singing some days, some, some, some days, some days drain my energy, oh no, there is no remedy, I just have to find the right melody, so maybe you could sing with me. Ah, some days, give me that feeling, jumping, dancing, laughing, singing, some days, Zomer is een ware aanslag voor de tuinen van Nederland. We houden natuurlijk allemaal van een mooi bloemenperkje en een groen grasveld. Maar regelmatig gooit een periode van droogte dan weer roet in het eten. Rob Verlinde is dan de man met de groenste vingers van Nederland. En die kan ons ongetwijfeld helpen om onze, ja, onze tuintjes in optimaar forma te krijgen. Rob, nacht. Ja, goeienacht. Ja, s'nachts dan hier ik niet hoor. <laughs> Gelukkig. <laughs> Rob, kan jij vertellen tegen welke problemen lopen amateur tuinmannen en vrouwen nou het meest aan in de zomer? Nou, laten we er eerst eens mee beginnen dat het eigenlijk fantastisch is dat we het weer hebben. Want we hebben een heel koud voorjaar gehad en met z'n allen gingen we er vreselijk over zitten klagen En dat klopt ook wel, want alles liep achter. Ja. Het ging alles een beetje anders van het voorjaar dat we wilden. En, uh, en toen ineens dachten we, we kregen zelfs berichten, dat de hele zomer overgeslagen zou worden. En toen werd het prachtig weer. En die achterstand van de natuur, en die zat er echt hoor, dat was een achterstand van zo'n beetje drie weken. Die uh, heeft die verbazingwekkend ingelopen. Dus we beginnen eerst met een compliment voor deze zon. Ja. Omdat wel een heleboel dingen die slecht waren, die zijn perfect gekomen. Ja, en met achterstand, Rob, dan bedoel je dus dat alles heel laat ging bloeien pas, ja, hè? Ja, alles laat. Ook de groei, uh, als je om je heen keek, zelfs de mais die de boeren gezaaid hadden, die wilde niet groeien. Aardappels zullen we niet groeien, Maar ook eh, bloemen en planten, struiken, alles is veel later tot bloei gekomen. We hebben een heel koud na voorjaar gehad, dat heel lang geduurd heeft. En we liepen echt ontzettend achter. En dat was gemiddeld zo'n beetje drie weken. Dus eh, zelfs iedereen ook boeren en alles die had het over dit wordt helemaal niks deze zomer. Dat gaat helemaal fout. En toen kwam die, die sput van de zomer. Dus wat dat er gaat, zijn eigenlijk de natuurmensen heel blij met wat er nu gebeurd is hoor. Helemaal tevreden. Maar Rob, eh, tegen welke problemen lopen dan allemaal... Turbtuin mannen en vrouwen in deze in de zomer? Nou, weet je weet wat het eigenlijk is? Een, een tuintje die je thuis hebt, heeft niks met de natuur te maken. Want het is allemaal cultuur, natuur. En we hebben allemaal plantjes bij elkaar verzameld. die wij mooi vinden. de passen qua kleur. en die moeten ons baasen. Er zijn planten bij die, die kunnen tegen de die zomerperiode. dat kunnen ze natuurlijk tegen. Maar er zijn ook heel veel planten die houden van, van, van vocht. En dan krijg je al die lulverhaal. van je moet niet versproeien, want dan worden de plantjes luid. Nou, dat is gewoon onzin. Als je een tuin hebt. en. en die verzamelplaats van allerlei plantjes die je mooi met elkaar gecombineerd hebt. omdat uit het mogen mooi vinden, moet je ze gewoon sproeien. Ja. En dat zijn Rob, een heleboel mensen dat je dus in droge tijd water moet gaan geven. Ja, Rob, sorry dat ik je onderbreek. Sta je toevallig momenteel in de tuin, want de verbinding is af en toe een beetje slecht? Nee, ik sta niet in Oh, oké, oké, oké, oké, gelukkig. Uh, want, uh, maar sproeien dus, daar moet je goed op letten. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, ja. Maar je moet niet gaan sproeien, bijvoorbeeld volgens mij, om twaalf uur, smiddags, als de zon op zijn volst is, of nee, wel? De, nee, kijk, weet je, dat, is, dat is natuurlijk wel zo. Als je dat doet in het ispantjespetje, je maakt het even nacht of van het. Maar stel dat je helemaal geen tijd hebt en het komt je overdag zo uit, kun je rustig overdag sproeien. Alleen moet je dan niet even sproeien, dan moet je wat doorsproeien. Dat die afkoelt, afkoelen, is er niks de hand. Want als je goed op let, boeren en Tuinen sproeien overdag ook en dan zou je toch ook een acquiert of verbranden. Dat gebeurt toch ook niet. Alleen die nee. je sproeien je door en dan koelt die plant een beetje af. Heel veel mensen die water geven, dat moeten plantjes pesten, dat is eventjes een beetje nat maken en die stoppen ermee. Ja, dan mogen ze daaruit, maar ze hebben er niks aan. En zond is zorgen dat de plant zelfs kan verbranden. Maar als je een beetje doorsproeit dat die plant afkoelt, is er niks aan de hand hoor. Maar Rob, ik ben op dit moment alleen thuis samen met mijn zus. Mijn ouders zijn op vakantie en die gaven mij. Ja, nou ja, de, de ja, de. Ja, ik kreeg de optie om, uh, om onze tuin een beetje te onderhouden. Maar ik dacht ja, die natuur die doet toch wel gewoon zijn eigen ding. Ik hoef toch niet te sproeien, dat, dat gebeurt toch wel. Nou, niet. dat is niet. Nee, maar de natuur doet zijn eigen ding als je tuin echt natuur zou zijn. Maar je tuin, zoals wij die hebben, is niet natuur. Het is cultuur natuur. Het zijn bij elkaar gecomponeerd planten die van de natuur het de plek niet eens zouden groeien. En als jij planten die van een vochtige grond houden, als je die in je tuin hebt staan en je geeft ze geen water, kan ik je één ding zeggen. Dan verdroog je het kapot, hoor. Of mensen hebben hortensia's bijvoorbeeld in de tuin staan, omdat dat zo'n cultuurplant is. Nou, dat is een prachtige plant, maar die haalt van hele vochtige voeten. En als je die geen water geeft, zie je het hele boekje instorten, hoor. Ja, Rob, ik heb geen tuin, maar ik heb een dakterras. ik heb er geen hortensia staan, maar wel uh, de vlinderstruik. Die kennen ja. veel mensen, denk ik wel. Ja. Uh, die was bij mij uitgebloeid. Die heb ik uh, eergisteren lopen snoeien. Terwijl ik het deed dacht ik oh jee is dit wel slim? Nou, nee, was niks oh jee van, maar waarvoor wilde je me snoeien? Wat was de behoefte om dat te doen omdat dit groot was? Nou, ik dacht er komt nog een zonnige periode aan. Misschien krijg ik wel een soort tweede bloei? Of zo ja, dacht we, ik heel optimistisch. Ja, nou, dat is wel een soortje, je, hebt. je hebt doorbloeiende soorten, want je hebt tegenwoordig op die vlindersduiken die soorten die dus veel langer bloeien dan bij de echte gewone vlindersduiken die in half bloeien en dan geeft het niet zoveel meer. Maar je hebt tegenwoordig nieuwe soorten en ik zal je vertellen die zijn ook kleiner, die worden niet heel geschikt die bactras. en die bloeien dus Zeker door, hè? Oké. Okay. Juist de variëteit uitzoeken. Ja, Rob, ik... Rob, wat heb jij eigenlijk zelf deze zomer gedaan? Nou, ik heb mijn zomer natuurlijk heel veel gewerkt. Ik ben gewoon doorgegaan met mijn werk en ik ben even met uh, vakantie gegaan, niet zo vreselijk lang. Ik ben naar Spanje gegaan. En dan klinkt het heel stom. Ik heb ook naar huis in Spanje, want ik ben eerst met een camper op pad geweest. Dat heb ik even tien dagen gedaan, toen ben ik teruggekomen. Toen heb ik twee dagen zo gek in mijn tuin daar gewerkt, Toen ben ik naar Holland toe gelogen. En toen ben ik in Nederland met aan de gang gegaan en toen ben ik weer aan het werk. Genieten. Rob, dan nog even heel eerlijk. Je bent natuurlijk de man met de groenste vingers van ons land en een hele goede tuinman. Maar overkomt het jou nog wel eens in de zomer dat je planten laat verpieteren? Ja, natuurlijk. Dat zuiver lekker, wezen. Natuurlijk, dat is gewoon zo. Ik zou je vertellen: ik, is het mooiste is, ik, uh, ik heb dus ook een heel technisch bedrijf. En die, hier zit een sproeiinsulatie in deze tuin in Nederland. Die is computer gestuurd. Nou ja, techniek, hè? het kan kapot gaan. Dus ik was weg en de hele boel is, uh, er is wat gebeurd. Het is doorgeslagen sluiting geweest. Dus gelukkig zijn mijn buren op de tijd zijn handmatig gaan sproeien. Dus mij kan dat ook gebeuren. Kijk, gelukkig. Tuinman Rob ja, ja. Verlinden van de Rops Grote Tuinverbouwing. Heel erg bedankt voor deze handige tips. En slaap lekker. Okay. Hey, nou en nage nog even van de nacht. hè? Ja, oh, dat okay. gaan we doen. Doe, Doe. Dank je wel. Doei. Doe. Voor veel basisschoolkinderen loopt de zomervakantie ten einde. In Elst, in Gelderland, vieren ze de laatste week van de vakantie met de kinderspeelweek Elst. Verslaggever Jasper Stoffelen ging er op bezoek en vroeg zich af wat de week precies inhoudt. Het is de laatste week van de zomervakantie waarin de Kinderen lekker kunnen hutten bouwen, knutselen, sporten, zodat ze de laatste week voor de vakantie nog doorkomen. Ja, van mezelf weet ik dat dit al jaren hier is. Ja. Hoe lang uh, ja, is is dat bezig? Uh, ik weet niet precies hoe lang, maar ik zit er zelf al uh, 16 jaar bij. En het is uh, ontstaan door de buurtverenigingen die dat samen gingen opzetten, en daarna is het uh, zelfstandig verder gegaan. Ja, is hutten bouwen dan uh, wat hier het belangrijkste is, het leukste ook is? Ja, ze komen voor het hut te bouwen. En voor de afwisseling hebben we de en knutselen. Nou, is de brandweer Dus dat is voor een beetje voor de afwisseling. Maar het belangrijkste is het hut te bouwen, ja. Hoe oud zijn de kinderen ongeveer? Van 5 tot 12 jaar. Mannen, jullie zijn een hut aan het bouwen? Wat is hier ja, echt heel stoer aan? Nou, je bouwt gewoon een hut. Maar dat is wel mannelijk toch? Lekker slaan, rammen. Ja, alleen. Het is dus gewoon dat je gewoon lekker buiten bent en gewoon. Ja, ook gezellig wow, dit... en ja. zo. En je zei ook, je doet ook andere dingen. De brandweer bijvoorbeeld is er ook al heel lang. Ja, de brandweer vindt zelf ook heel leuk om te komen. Dus het is eigenlijk ieder jaar standaard dat ze op dinsdag komen. Wat is er verder nog meer te doen naast die zeephelling en de brandweer? Um, gisteren is basketbal geweest, die hebben we clinics gegeven. Morgen gaan we game in de sporthal. En uh, donderdag sluiten we af met talentshow, frietjes eten en talentshow. Ja, toch uh, hoor je steeds meer de laatste jaren van haar kinderen op de, achter de computer, de Gameboy en zo. Maar hier zijn ze toch allemaal lekker buiten bezig. Ja, ze willen ook niet meer weg hier. Ik zie ook nergens een uh, Nintendo of zo uh, meekomen. Nou, ik wilde nog vragen, moet er geen wifi in die hutten gebouwd worden? Nee, <laughs> nee dat is niet nodig. Ze vermaken ze gewoon met het ouderwetse timmeren, prima. Bouwen jullie thuis dan zelf ook hutten? Uh, ja, we hebben het wel een keertje gedaan. Voor ons zit een bos en toen hebben wij daar een hut gebouwd. hij ja, vroeg straks aan een van, van de baas hier, van, uh, moet hier dan geen gameboysje of wifi naar binnen? Hebben jullie dat helemaal niet nodig hier? Nee, ik bedoel, je bent toch de hele dag bezig. En als je geen hout meer hebt, dan ben je gewoon nog allemaal dingen aan het verstevigen. En als je hut dan af is, dan zit je gewoon lekker in je hut en kun je andere dingen gaan doen en zo. En hier zijn allemaal leuke activiteiten, dus je hoeft niet echt je telefoon en zo mee te nemen. En hoeveel kinderen zijn er nu? Op dit moment 402. En hoeveel hutten staan er ongeveer? Dat moet je zelf maar even tellen. Dat weet ik niet. Het staat aardig vol. Het begint aardig vol te raken. Ja, Die hutten moeten er ergens van gebouwd worden. Waar komt dat hout allemaal vandaan? Dat, uh, we hebben een aantal bedrijven, daar mogen containers neerzetten en die verzamelen al hun hout. En de gemeente regelt er ook een stukje van, geloof ik. Nou, Toch zou je zeggen, dat kan ook best gevaarlijk zijn. We hebben een hele goede EHBO'er. En die moet vaak ingezet worden? Nee, daar valt reuze mee. Nee, bij, de, bij de huttenbouw lopen heel veel vrijwilligers en die letten goed op dat ze schoenen aan hebben met dit weer vooral. Dat ze de spijkers, dat er niks raars op de grond liggen, dat de hutten stevig zijn. Dus... Wordt goed opgeleid. Drie hutten aan elkaar zijn dit. En dat is gewoon een uh, soort uh, vriendschapshut? Nou, dat niet echt. We kenden elkaar eerst niet, maar omdat onze vaders, uh, omdat de vaders elkaar kenden, zijn ze aan elkaar gemaakt. En hey, wat is nou zo, uh, het leukste aan zo'n week? Uh, ja, je bent lekker buiten sportief bezig. Dus ja. ja Hebben jullie dat al vaker gedaan hier? Ja. ja, ik volgend jaar nog. En volgend jaar? Ik denk dat ik ook terugkwam, want dit jaar had ik er al meteen heel erg zin in. Ja, dan straks uh, is het afgelopen. Wat wordt er dan met die hut eigenlijk gedaan? Op vrijdag breken we alles af. komen ze van de gemeente met de grijpers en dan wordt het opgeruimd. Vind die kinderen wel niet moeilijk? Hebben de hele week de zielenzaligheid in hun hut gestoken en dan wordt die weer gesloopt. Ja, maar daarom zijn ze op vrijdag ook niet meer bij. <lacht> Mogen we niet kijken? Nee, we hebben het wel eens op gehad dat we op donderdagavond, toen we met de zo bezig waren, dat er al afgebroken werd, maar dat was, ja, te zien. Vijf <lacht> uur later... Ah, dat gaat niet echt best. Nee, nee, nee. nee. nee. Heb, je, heb je al een keer op je vingers geslagen? Oh ja, meerdere keren al. Nee. En ga je naar de EHBO? Oh, het raar. Um, kan, maar het doet niet zo heel erg bij. En de ouders, wat vinden die ervan? Wat, wat zeggen die zoal? Die zijn heel enthousiast. Op zondags kunnen ze dan helpen. Dan mogen ze met het begin van de hut helpen. Dat is een beetje stevig. En sommige ouders komen iedere dag mee. Maar ja, die zijn allemaal heel enthousiast. Gewoon een standaard voor de laatste week van de vakantie is er bij heel veel. Gewoon even naar de speelweek nog. Lekker rustig voor die ouders. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Na de vakantie nog even. <laughs> maar dat mag ook. En voor jullie volgende week? Ja, dan kunnen wij uitrusten weer. Voor <laughs> het volgend jaar. <laughs> Wat vind je zelf zo leuk, ja? ja het is verslavend, vind ik. Het is, de voorbereiding is, uh, het is behoorlijk veel. Als je het zo ziet, dat valt er rust mee. Maar het is best veel. En we hebben een hele leuke groep vrijwilligers... En ja, gewoon de, de vrolijkheid van de kinderen de hele week en dat ze je op het eind komen bedanken voor de leuke week, ja, dat, dat is, geeft genoeg voldoening dan. Heb je zelf wel eens een hut gebouwd? Nee, daarom zit ik ook niet bij het hut te bouwen nu. <laughs> U hoorde Kloks met Van Koolplay op Radio 1. Ja, en deze hele zwoele zomernacht is bij ons in de studio Naomi Pariyama. Naomi, welkom dat je er bent. Dank Fijn. je wel. Wie heb je meegenomen? Martijn. Martijn van Spaandonk, laat je even horen, Martijn. <laughs> en Martijn begeleidt je op gitaar, ja, Deze klopt. avond. Um, yes. Nou, ben jij? Je, je bent eigenlijk bekend als een backing vocalist. Je hebt heel veel backing vocals gedaan, uh -huh. meer voor Postman, voor Anouk. Maar ja. je bent nu helemaal op het solopad. Helemaal. Hoe gaat het? In mijn dat? eentje. Ja, hoe gaat het? Nee, het gaat heel goed. Het begint nu eindelijk te rollen. Ik moet wel zeggen, het is wel echt hard werken, maar nu ik het harde werk ook echt een beetje gewoon doorkrijgen zou, ik zoiets van, yes, alles komt dan ook ineens op je pad. En dat is superleuk, dus zo zit ik ineens hier bij jullie. Ja, <laughs> helemaal te gek. Nou lees ik op, uh, op internet dat jij pop slash hip hop maakt. Hoe ja. kan ik het het best omschrijven? Um, ja, dat is altijd een hele goede vraag. Pop-zor met een rauw randje, zou ik het willen noemen. Is dat ook, want 11 uh, september, dan ga jij jouw eerste EP ja. uitbrengen. Sowieso een, een heel <laughs> belangrijk moment, denk ik, voor jou. Hoe ja, voor die mij datum? Wel. Ja, nou, to be honest, eigenlijk niet eens over nagedacht. Nee. Ik kreeg dat gewoon van, nou, die datum is nog vrij. En uh, ik had zoiets van dan zijn de meeste mensen een beetje op zo'n helft van de week. Veel mensen die, uh, hebben zoiets van, nou, ik wil wel iets leuks doen. En muzikanten hoeven niet veel uh, te spelen dan. Dus vandaar dat het eigenlijk 11 september daaruit kwam. Maar helemaal niet met die gedachte nee. van, ik doe per se die datum. Maar goed, mensen kunnen het wel onthouden op die manier. Ja. Hoe gaat, uh, hoe gaat die, wat is de titel van je EP? Eigenlijk nu op dit moment gewoon Naomi Pariyama. Oké. Okay. Oh, dat zei ik heel snel. Naomi Pariyama. En dan komt je EP uit. Is dan je doel om als een soort van popartiest gewoon uh, groot te worden? Ja. Ja, ik wil in ieder geval Nederland proberen te veroveren. En eigenlijk wil ik ook wel naar het buitenland. Ja, want ik hoorde dat jij vroeger hele grote ambities had. Mijn hele grote ambities. <laughs> nou, nu nog dit. met naar het buitenland. Is wel ja, maar je moet even luisteren meer. Okay. Want ja. dit is een verhaaltje. Oké. Okay. Oh, moet ik er... Ja, nee, ik ben benieuwd. Nee, ja, uh, ja, toen ik zes was, toen luisterde ik naar Vision of Love van Mariah Carey. En dat was toch wel echt... Ik stond zeg maar met... Ik weet niet of er deo deoflessen al bestonden in die tijd. Dat was volgens mij 19... Nou, wat was het? 90 of zo, denk ik. Ja, 91. En ik stond in de woonkamer gewoon keihard Vision of Love mee te bleren. Echt in gedachten van, oké, okay, ooit ga ik dit ook doen, dat ik echt voor een, voor een publiek sta... en uh, mijn eigen nummer staat te zingen. Dus, uh, maar of het zo groot wordt, dat hoeft eigenlijk ook niet echt. Dus jij wilde eigenlijk gewoon Mariah Carey zijn? Ja, toen wel. Toen dacht ik echt, ja, als ik zo groot word, wauw. En dan <laughs> komt die EP straks uit, dan hoop je dat het publiek uh, ja, der, der, het opmerkt... en dat ze het hartstikke leuk gaan vinden... Um, Wa wa waar is uiteindelijk, wat is uiteindelijk nog je droom om echt te doen? Want je hebt natuurlijk al de festivals gedaan als backing-vocalisten. Ja. ja. Uh, die festivals gewoon solo staan. Ja. Gewoon, ik heb, nou ja, met Posman met heb ik Lowlands gedaan. Ik heb Barbop gedaan. Het zijn hele grote dingen, maar ik heb wel zoiets van ik kan dat en ik wil dat ook gewoon echt heel graag doen. Lijkt me zo te gek. Ja, even, even. en vallen die zelf? Ook spannend. Dan sta je ja. daar in één keer zelf op de voorgrond. Ja, ja. Ja, zeker spannend. Maar dat vind ik wel echt een uitdaging die ik aan wil gaan. Overal bestaat natuurlijk het imago dat zij met haar bandleden... dat ze die eruit schopt en dat ze daar <lacht> uh, wild mee omgaat. Hoe ging dat bij jou? Nou ja, ik heb nu net mijn eerste eigen beentje bij elkaar. Dus ik hoop dat ik ze voorlopig <lacht> nog even bij me hou. En uh, ik, nou ja, ja god, ieder heeft daar zijn eigen reden voor... om mensen eruit te zetten of, of niet of zo. En... Anouk doet het op de eigen manier. Ja, maar en zo Anouk zal heeft het jou doen. niet op een wilde manier uit haar, uh, uit haar band gezet? Nee, nee. En al had ze dat wel gedaan. Ja, het is gewoon hard in het muziekleven. Ja. Dus dat, ja, zo so be it. Zo is het. <laughs> Oké, okay, nou we gaan straks horen of je net zo mooi kan zingen als Mariah Carey. Ah, ja. <laughs> ja. En, dan gaan ja. ga jullie voor ons spelen. Maar we gaan ja. uh, eerst nog even luisteren naar uh, The Kings met Sunny Afternoon. Cool.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 I'm You did it. Die uh, hadden vanmiddag natuurlijk gelijk. Het was inderdaad een heerlijke zomerse middag. Ja, en dan is het nu tijd voor het Nieuwsminuutje met Roel Hendriksen. In de Tunesische hoofdstad Tunis zijn zo'n 40.000 werknemers de straat opgegaan. Ze eisten het aftreden van de regering die wordt geleid door de islamisten. Op andere plekken in de stad gingen duizenden islamisten juist voor de regering de straat op. Beide protesten verliepen voor zover bekend vreedzaam. Er wordt sinds vorig jaar strenger gecontroleerd op frauderende studenten. En dat lijkt zijn vruchten af te werken. Studenten die onterecht een uitwonende studiebeurs hebben gekregen... moeten al het geld plus een boete terugbetalen. Vorig jaar leverde dit zo'n 12 miljoen euro op. Een man in Brabant heeft vanmorgen de schok van zijn, zijn schok van zijn leven gehad. Hij werd in zijn eigen tuin geëlektrocuteerd. Volgens buurtbewoners zou de man bezig zijn geweest met zijn tuinverlichting... toen het ongeluk gebeurde. Hij is met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. En tot zover het Nieuwsminuutje. Nou, bedankt, uh, Roel. Graag gedaan. Super. Je komt straks nog even bij ons terug, toch? Uh, ik denk het wel, ja. Over In, een uurtje. Super. Inmiddels is uh, Naomi Pariyama weer bij ons aangeschoven. <laughs> uh, ja, ik vind het een hele moeilijke naam. Uh, hoor je dat vaker? Mm, nou, mensen zijn vaak een beetje zo van... hoe spreek je dit uit? En als ik het dan één keer goed uitleg... dan. Hebben ze het vaak wel door. Maar ik hoor heel veel verschillende variaties. Ja. Dus het maakt niet uit. Je gaat zo voor ons uh, jouw eerste nummer spelen. Is ja. dat ook een nummer wat op je EP staat? Ja, absoluut. Hoe heet die? I Got You. Waar, waar komt de inspiratie vandaan voor dat nummer? Um, het is een beetje een mix. Ik ben een groot fan van Donny Hathaway en Jill Scott. Dat is ook echt een van mijn favorieten. Maar uh, in die periode luisterde ik heel veel naar uh, Raphael Sadiq. Met zijn uh, Motown-achtige cd. En daar heb ik echt toen heel veel inspiratie uit gehaald. Maar kunnen we het terug horen? De mensen uh, die het kennen? Een heel klein stukje kan je eruit uh, uit terughalen, ja. Oké, okay, loop naar je plek. Uh, yes. Merel, ik heb het aan jou nog helemaal niet gevraagd. Maar wat voor muziek luister je eigenlijk? Oh, ik ben echt een allesvreter qua muziek. Ik vind heel veel. Ik vind heel veel leuk. Echt van Raccoon tot. Uh... Bandjes met van die, uh, die zomerhitjes die je vervolgens een zomer later je weer niet kan herinneren. Echt van alles. En de pop, soul, slash hop muziek, Cash, dat vind ja, je ook wat. Ja, Johnny Cash, Michael Jackson, noem maar op. Ik vind het, ik vind het al, ik, ja. ik hou van veel verschillende soorten muziek. Oké, okay, ik ben benieuwd of we dit ook leuk vinden. Ik denk het namelijk wel. Uh, Naomi Pariyama, heel veel succes. The day goes wrong. Naomi Pariyama live hier bij de WNL Zwoele Zomernacht. Beter dan Mariah Carey. <laughs> dan uh, de zomer. Doet nogal wat uh, met de wereld. Bloemen bloeien, de vogeltjes fluiten... en ook uh, mensen gedragen zich net ietsjes anders. Ja, Andreas, die zong het ooit dat hij de zomer in zijn bol had. Wat dat is en wat de zomer verder met ons doet... dat kan psycholoog Alma Smit ons haar fijn uitleggen. Alma, goedenacht. Ja, Wat doet de zomer met een mens? Ja, wat doet er zo met de mens? Dat het uh, uh, heel vanzelfsprekende wat iedereen merkt... dat je er lichter van kan gaan voelen, blijer van voelt. Alsof er een soort uh, ja, sluier wegtrekt, zeg maar. En uh, dat je de dingen beter ziet. En voelen ja. mensen zich dan ook echt gelukkiger? Ja, dat vraag ik me vaak af. Wat ik vaak hoor, hè? want in mijn praktijk komen dus mensen... Uh, niet alleen met problemen, maar ook met, met vragen en... Uh, het is juist dat ze dan heel veel verwachten van de zomer. En juist door die verwachtingen kan het ook wel eens tegenvallen. Ja, maar ja, Merel, ik denk, dit herken je toch ook wel? Je wordt toch ook vrolijker als de zon schijnt en als de vogeltjes fluiten? Ja, dat is wel zo. En als ik ochtends de deur van het terras open kan zetten en zo, dat het eerder ja. licht wordt. Ja. Ja. Want is dat ook bewezen, dat dat licht en dat zonlicht... dat dat echt een goed effect heeft op onze hersenen? Ja, zeker. Het is letterlijk dat je dus... Um... Ja, ik zeg bijna, dat is iets biologisch. En de, de dag- en nachtritme, maar ook dat het veel meer licht is. Het is niet voor niks dat in de winter de mensen meer de depressiviteit, dat het meer voorkomt. En het is inderdaad zo dat je kunt genieten van de geuren. Alles is intenser. Ik denk dat het belangrijkste van de zomer is de intensiteit, de geuren, de kleuren. Alles komt meer binnen en ja, dat is ook wel bewezen, ja. Maar u bent psycholoog. Ik denk dat we ja. u eigenlijk wel goed als graadmeter kunnen gebruiken. Want <laughs> ja. hey, heeft u dan, laat maar zeggen, nu ook minder klanten omdat het zomer is? Omdat het lekker weer is? Ik heb nu minder klanten, ja. Nou, maar dat komt hè? ook omdat mensen op vakantie zijn natuurlijk. Maar, maar, maar denkt u niet dat dat een soort van link heeft met elkaar? Uh, nou, ik, uh, uh, ik weet het niet. Ik denk dat mensen van de zomer, wat er vaak gebeurt, is dat mensen, het klinkt heel gek, maar hun problemen soms parkeren. Ah, ja. nou, dat... Dus ik ja. dus bedoelt dat als mensen op vakantie gaan... dat ze dan ook even hun problemen opzij zetten? Ja, voor zover dat kan, proberen mensen dat wel te doen. Ik denk als jij echt een, een uh, zwaar probleem hebt en echt depressief bent... dan gaat dat niet lukken. En dan krijg je juist de andere kant nog, dat je niet meer kan genieten. En je ziet dat je buurman dat wel kan. Hè? En, en de meisjes die zich heel dik voelen... en dan niet meer in dat badpak passen... Die voelen zich alleen maar nog roter. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus misschien dat afspraken met u dan ook doorgeschoven worden. Dat ze denken: <laughs> Nou, deze, ma deze week heb ik, u, heb ik u even niet nodig. Ik denk het wel. Mensen ik, die willen eigenlijk het liefste dat de problemen er dan even niet zijn. Ja. Even om alles te vergeten. Ja, ik, ik, vind, ik snap het wel. Maar is het ook dat u dat als tip geeft aan heel veel van uw cliënten? Van: nou, Ga er even tussenuit? Nou, wat ik als Want tip geef. Ik, ik, zeg, ik, denk, dat... ik denk wel dat het helpt. Ja, dat helpt ook. En waardoor helpt het dat je afstand kunt nemen. En omdat je afstand neemt, krijg je ook dat er meer ruimte komt... om anders te kijken naar je problemen. En je bouwt een buffer op voor de winter. En ja. zo, zo zeg ik het ook vaak op een hele praktische manier. Uh, pak een boek, ga zitten en gun jezelf die tijd. En zomerliefdes bijvoorbeeld. Ja. Zijn we als mensen ook nou. ontvankelijker voor liefde en zo, tijdens de zomermaanden? Ja, want het zijn wel de hormonen. Hè? Ik bedoel, uh, ik weet niet of je het zelf al eens gemerkt hebt. Ja, Als je ja, in de ja. zon ligt en dat de zon dan op je huid brandt en dat het van binnen in je lijf begint. Ken je dat? Ja. Ik herken het niet hoor. Nou, ja, jij wel. niet? Ik nee, ken ja. dat wel. Als je dan zo uit de ja. zee komt en, en dat je dan zo gaat liggen. En, ja. en, en dat het dan zo opdroogt dat je dan zo helemaal zo warm wordt. Mm, okay. ja. Nou, dat ja, het gevoel, ja. Klinkt een beetje licht erotisch nu, maar. Nou, maar zo is het dus wel. Hey, mevrouw... En dat is de zintuigen worden geprikkeld. En dat komt door de zon, door de warmte. Maar natuurlijk door hormonen op de een of andere manier. En ik denk wel eens ook, wij zijn ook nog een beetje beestjes, hè? We zijn beestjes? Ja, ook uiteindelijk nog. wel. Ja, daar heb ik ook wel eens vaak over na zitten, denken. Ja. Uh, mevrouw Smit, uh... we hebben natuurlijk wel de intelligentie om onze situatie te kunnen bekijken. Dat is het grote verschil. Hè? Het is nu zomer. Heeft u nooit. Ja. Durft u wel op vakantie te gaan? Want dan laat u uw cliënten hier alleen achter in Nederland. Ja. Dat durf ik wel degelijk. En uh, de mensen kunnen ook echt wel zonder mij. Ja. Nou zullen er misschien deze nacht ook luisteraars zijn... die zeggen, nou wat u aan het begin zei... dat ja. van de zomer ook altijd zoveel verwachtingen... dat je je dan ja. per definitie gelukkiger moet voelen. Maar ik voel het maar niet. Heeft u voor hen nou nog tips? Ja. En ik, wat ik vaak, vaak zeg is... gebruik ook je gewone, gezonde verstand. Want mensen laten zich helemaal gek maken door elkaar... En dat is wat er vaak gebeurt. En met dus deze tip kunnen wij mooi afsluiten. Psycholoog Alma Smit, heel erg bedankt. Goeienacht. Ja, de een zoekt zijn vakantie dicht bij huis... en de ander pakt het vliegtuig om de zon op te zoeken. Wij stuurden onze verslaggever Joris Reer erop uit... om mensen op te zoeken die de vakantie niet naast de deur hebben gezocht. Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik bijna 40.000 parkeerplaatsen. 115 winkels. 82 barretjes. Een totale omzet van 366 miljoen euro per jaar. En jaarlijks ruim 400.000 vliegtuigbewegingen. Jazeker, ik sta in de vertrekhal van Schiphol. En mijn vraag is, hoe beleeft Nederland de vakantie in de nasleep van toch wel ja, die financiële crisis? Waar gaat de reis naartoe? Thailand. Thailand? Wat ga je er de tweetjes? Ja, backpacken. Wat lekker, joh. Ja, genieten. Ja. Kan het wel in deze crisis uh, tijd? Waarom niet? Het is toch een goed koopland. En backpacken, dan doe je alles zelf natuurlijk? Ja, ongeveer. Taxis, maar dat is niet zo duur. Daar. Is dat ook de reden waarom je voor backpacken gekozen hebt? Nee. Het is gewoon het avontuur meer? Ja, meer een avontuurtje, ja. Wat hoop je op je vakantie tegen te komen? Wat te gaan doen? Ja, olifanten en duiken dan. <laughs> waarom olifanten? Gewoon, lijkt me wel een chic om op een olifant te zetten. En wat is nou het aller, allerleukste van vakantie? Lekker niks doen. En zuipen. <laughs> ik, ik zie je vrouw kijken. En ja. zuipen? Oh. Okay. ja. dat hoort er ook bij. Hè? Dus uh, we gaan ervan genieten. We gaan precies goed weg hier met de weer. Dus uh, yeah. we gaan er wel van maken. Hè? En uh, financieel gezien met de christians en zo? Daar merk je er niks van hoor. Dus... Uh... Ik heb nooit vele jaar ook met wat de, van, de van de crisis meegemaakt op Griekenland. Dus dat zou nou ook wel meevallen, denk ik. Ja, ons geld is er al in principe. dus. Ja, precies daarom. Dus, ja. maar Wij hebben het nog goed, dus we genieten ervan. Ja, en, en, en met het uitkiezen van je vakantiebestemming, ga je dan eerder dicht bij huis? Of heb je zoiets van, nou ja, boeien, ik ga gewoon lekker geld sparen en ik zie wel waar, uh, waar ik uitkom. Nou, boeien inderdaad, ik zie wel waar ik uitkom, ja. Dat is een beetje de beredenering, ja. Waar gaat de trip naartoe? Mallorca. Oh, het lekker? Ja, enorm veel zin in. Ja. merkt u nou dat met deze crisis, waar we dan toch nog steeds wel een beetje met z'n allen in zitten, dat het wel een beetje lastig is om een goede vakantie uit te kiezen? Uh, nee, dat merkt ik eigenlijk niet. Vorig jaar was het crisis, laatst op de camping. <lacht> dus dit jaar hebben we juist voor het luxe gekozen. Ja, dus vakantie is wel heel belangrijk. Zeker. Ja, moment van ontspanning en uh, familietijd. Dus helemaal goed. gaat de reis naartoe? Berlijn. Wat leuk. Is zeker leuk. <laughs> voor, de, voor de vakantie? of? Uh, ja, deels wel. En deels uh, mijn vriendin die woont daar dus. Hey, en in deze tijden van uh, financiële crisis, bla bla bla, waar we nog met z'n allen in zitten. Um, overweeg je dan je vakantiebestemming wat dichter bij huis uh, te leggen? Ja goed, ik kan uh, minder geld uitgeven per maand. Maar mijn vakantie is toch al heilig. Dus ik... Uh... Ik probeer daar niet op te bezuinigen. Nee, hoe, hoe regel je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, een beetje verstandig met, uh, met je geld omgaan. Dan moet je met mij dat eens eventjes leren. Dat lukt me nou nooit. Nee, goed, uh, mij ook niet altijd. Maar uh, ja, goed, ik weet wat, wat ik binnenkrijg en uh, wat ik kan uitgeven. U hoorde onze verslaggever Joris Reer op Schiphol. Ja, hij staat maar liefst zeven keer in Joret de Mars. Zes keer in Sunny Beach, drie keer in Albevera. En tussendoor ook nog heel veel in België en Nederland. De Groningse rapper Alex van der Zouwen, beter bekend als Kraantje Papi, is deze zomer van feest naar feest aan het vliegen. En op dit moment komt hij wederom ergens uh, van het podium. Kraantje Papi, nacht. Goedemiddag. Waar hang je uit? Ja, ik ben momenteel in uh, Sunny Beach. En je hebt net opgetreden? Ik heb net opgetreden. Ja, het is hier een uur later dan bij jullie. Hè? Ik heb het nu uh, kwart voor vier. Jullie hebben het kwart voor drie, als het goed is. Maar hoe was het feestje? Ja, het feestje was... Hier is het feestje. <laughs> <laughs> Bulgarije is dat, hè? Ja. Ja, het is... ik, ben nu, ik ben nu in Sunny Het is zeg maar van alle locaties. Die ik doe is het de enige... Ja, stad wil ik het niet noemen, maar de enige plek zonder geschiedenis. Het is gewoon door een aantal mensen... In vijf jaar uit de grond gepompt gewoon. Het is uh, volledig plastic, maar wel echt super gezellig. Ja, maar sta je nu op een, uh, op, een, op een zwart strand een beetje uit te kijken naar de zee? Of zie je daar nog allemaal verlaten feestgangs om je heen? Beschrijf eens wat je ziet. Nee, ik sta, ik sta, ik sta, ik sta momenteel in Club Iceberg. En we hebben net binnen opgetreden en ik zit nu buiten op de terras. En dat is een uh, soort chill area. En uh, het is onze laatste avond en de bedrijfsleider hier die is... Uh, Heel erg gezellig met ons, dus uh, die is echt volledig aan het vieren dat het onze laatste keer is. <laughs> dus uh, ik, ja, jullie treffen me op een heel goed moment. Hé, hey, maar Kraan, je bent een, een, een gewoon nuchtere jongere uit Groningen. Je heet Alex eigenlijk, voordat jij ja. de faam kreeg. Wat, wat deed jij in de vakantie? Um, ik, heb, ik heb vroeger top soort judo gedaan en toen waren er gewoon toernooien in de zomervakantie. Daarvoor ben ik altijd met mijn ouders uh, op vakantie gaan naar Blanes tot mijn 16 uh, of zo. En toen, daarna ben ik op mijn 19e zelfs nog een keer terug gaan. Dan heb daar gewerkt. Ja, ik weet niet. Ik deed maar wat gewoon in de zomer waar ik tijd valt Of sport, of, uh, of gewoon hangen. Ben je zelf ook naar dit soort feesten gegaan waar je nu als nee, de ster nee optreedt? Nee? Nee, nog nee, nooit. Kun je even vertellen? Want er zijn nu waarschijnlijk heel veel ouders aan het luisteren waarvan hun kind misschien deze zomer wel naar uh, Lorette Mar of zoiets is geweest. Hoe gaat het eraan toe? Is het wel veilig voor die kinderen daar? Um, het is sowieso veilig. Het is ook maar net aan hoe je je kind erop of voelt, lijkt me. Ja. Ik bedoel, uh, als jij gewoon. Uh, als, jij, als jij je zoon of dochter kent, dan weet je al een hoe het gaat. Maar eerlijk eerlijk, mensen zijn wel hier. natuurlijk zo van die ja, ouders op vakantie zonder ouders. Dus het ja. één, zo'n twee. <lacht> Losgaan? <lacht> ja, mensen gaan wel echt enorm los gewoon. En uh, ik hoop dat de mensen die dit luisteren. Gewoon erop kunnen vertrouwen dat zoon of zich gewoon uh, zich een klein beetje aan de regels houdt. Ja. Ja. En nu is het je laatste avond daar in Sunny Beach, en hierna? Ja. Wat ga je hierna doen? Ik uh, ga um, donderdag reis ik naar Albevera. Ja. Dan heb ik daar mijn laatste keer, want je zei dat ik daar drie keer was, maar ik ben daar vier keer geweest. Oh. Um, ja, maakt het natuurlijk niet uit, maar ik dacht echt even. Maar um, ja, het is dus nog wel Albufeira. dan ben ik heel even thuis. Op uh, zaterdag, want ik, vrijdag als wij landen gaan we eerst naar België voor een show. Dan ben ik zaterdag dan ben ik heel even thuis, ga ik naar Noorderzon in Groningen, dat is een uh, festival uh, in, in het plantsoen bij ons. Ga ik daar even heen en dan zondag ga ik weer naar Joret voor vier dagen. Dan gaan we de nieuwe videoclip schieten voor Fata, dat is een act van uh, ons label. Nou, nee. uh, ik wil je er even, even onderbreken, want toevallig komt Fata zometeen bij ons in de studio tussen vier en zes. Um, ja, jullie hebben de beste act van Nederland te pakken. Ja, toch? Dat dachten wij ook. Ja, eigenlijk. man. Uh, heb, jij, heb jij iets uh, wat je aan ons kan geven waarvan je denkt... want ze zijn er nu nog niet, ze horen dit als het goed is niet... wat moeten uh. we aan ze vragen of wat moeten we aan ze doorgeven? Um, je moet sowieso aan Vata vragen... waarom vindt Alex... of de een je papi, maar voor hun Alex... waarom vindt Alex het de moeite waard om zoveel met hem samen te werken? Want het antwoord is namelijk dat ik vind Vasa echt een van de tofste muzikanten van Nederland. En ondanks dat ze uh, hiphop gerelateerde muziek maken, is het echt... Het, ja, die jongens zijn zo geniaal, maar soms zien ze dat zelf nog niet helemaal in. En dat vind ik het tof aan Pazza. Dat maakt het ook gewoon de toffe guys die ze zijn. Ze zijn echt fucking luchter. Ja, we gaan ze zo direct uh, ja, hier live horen en we gaan horen hoe ze klinken. Um, Alex, wanneer heb je eigenlijk zelf vakantie? Als ik terug ben ga ik gelijk de studio in. In januari wil ik mijn tweede album, uh, Crane 2, uitbrengen. Dan wil ik langskomen bij jullie en bij andere mensen. En dan hoop ik volgend jaar, oktober, hoop ik een uh, vakantie te hebben. En dan wil ik eigenlijk een maand met mijn zusje naar uh, Azië. Maar voor de rest, volgend Ongezien... jaar, oktober. Ja, ik ja, kan het voor... zeggen. Ja, voor de rest zit ik vol. Heftig. Ja, maar... Nou, wel wezen. Ik bedoel, ik, ik ben begonnen met muziek maken omdat ik het zelf wel leuk vond. Daarna zijn er een hele hoop andere mensen het ook gaan waarderen, dus nu wil ik het ook zo goed mogelijk doen voor iedereen en voor mezelf. En dan dus. nog voor de laatste keer even terugkomen, want je zit natuurlijk nu op Sunny Beach. Is dit ja. ook een soort van vakantie voor jou, of voel je dit echt nee, gewoon als werk? Nee, totaal niet. Als je bestemt wordt, ik ben volledig schoor. Mijn energie is aan alle kanten op. Ik heb er nog steeds heel veel zin in, alleen mijn energie is wel echt helemaal... Ja, helemaal tot de grond gezakt. Dus het is totaal geen vakantie, maar wel heel leuk. Ja, je, je stem is dus weg. Vakantie ja. heb je pas volgend jaar oktober. Wat doe je nou ja. om, uh, om morgen weer een beetje fit op te staan? Ja, ik sta morgen niet fit op. <laughs> het is gewoon kwestie van doorgaan. En het feit dat jullie mij nu vanavond bellen gewoon voor de gezelligheid, dat doet me heel erg goed. Dat geeft me weer een beetje nieuwe energie, Top, maar ja. voor de rest is het gewoon alleen maar gaan, gaan en gaan en gaan. Ik bedoel, aan de ene kant klaag ik omdat ik kapot ben, maar aan de andere kant zou ik voor geen goud willen ruilen, dus ik heb het wereldtijd. Ja. En, je, en jij stapt nu gelijk weer het vliegtuig in uh, naar de volgende bestemming, of uh, is Deze dat anders? om uh, 11 uur vlieg ik uh, richting Nederland. Dan heb ik daar nog een, uh, een show en een hotel in uh, Eindhoven. En dan vlieg ik uh, overmorgen naar Albezerra. Ja, je hebt echt eigenlijk het standaardleven wat je zou verwachten van een, van een rapper. Ja, en, en ja, nou ja, om niet, in, niet te willen houden van allemaal. Ja, dat is gewoon wat ik heel erg leuk vind. En mag ik zeggen, ik zou het voor, voor een goud willen ruilen. Ja, zwaar, en kraantje papi, we vinden je een held dat we je nog konden bellen hoor, zo laat. Ja, nou ja, jullie altijd toch? <laughs> super. Krantje Papi, super bedankt. En uh, nog een ja, fijne nacht. Oké okay, dan. Doei. Hoi, hoi. Ja, en dan uh, is het ondertussen tijd om door te gaan naar het tweede nummer van Naomi Pariyama. Uh, don't wait. Klopt. Ik uh, zeg uh, blaas ons weg. Oké. Okay. Everybody knows where to go and Mama says, I know what's best for you It's complicated I want to run away from where I am today The games you play Whatever keeps reminding me of you ZANG met uh, Don't Wait. Naomi, dit is een uh, overduidelijke nummer over liefdesverdriet, hè? Ja. Nou, dan kan je heel uh, even ja. nog aan tafel komen zitten? We willen er iets meer van weten. Ja. Want het is ongetwijfeld gebaseerd Gaan op eigen uit. ervaring, of niet? Bloot naakt op de tafel hier. <laughs> nee, ja, jeetje. Gewoon, iedereen heeft het... Nou, nee, nee, nee, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat veel mensen het mee zullen hebben gemaakt. Zeg ik dat goed zo? Hebben zullen ja. meegemaakt dat je gewoon heel hard... Um, mag ik? Nee, ik ga het niet zeggen. Maar verpiept wordt, om ja. maar even zo te zeggen. Ja, dat was een hele heftige periode in mijn, uh, mijn leven. Omdat je moet zeggen, wacht maar niet op mij. Ik, uh, ik ja, ben er niet. ik ben weg en ik kom ook niet meer terug. Nee. Ja. Maar dan heb je als zanger wel één voordeel... dat je er dan weer prachtige teksten over kan schrijven. Ja, en ik ben over deze ook echt super tevreden. <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen, met deze had ik hem trouwens eigenlijk een beetje op een soort kastje neergelegd van, uh, van ik, uh, ik kom er niet uit. We wisten even niet hoe we hem verder moesten afmaken. En eigenlijk door Niels van der Steenhoven, die kwam ineens met een bepaald likje op de gitaar. En toen was het ineens, begon het helemaal te bloeien en te groeien. En toen was ineens het hele nummer daar Prachtig nummer. Dank we gaan zo meteen meer van je horen. Stijn van Antwerpen is de jongste weerman van Nederland. En hij neemt ons gedurende deze nacht mee terug naar historische weergebeurtenissen. Heeft u zich eigenlijk ooit wel eens afgevraagd waarom we leven in seizoenen? Seizoenen worden in Nederland ook wel jaargetijden genoemd... en in een overgroot gedeelte van de wereld telt elk jaar vier seizoenen. De lente, zomer, herfst en de winter. Een seizoen ontstaat doordat de aarde tijdens het draaien schuin naar de zon staat. Staat de aarde dus schuin in de richting van de zon, is het warm en is het lente en zomer. Staat de aarde juist scheef van de zon, dan is het kouder en leven we in de herfst en de winter. Maar wist je bijvoorbeeld dat de bekende pizzanaam Quattro Stagioni op zijn Nederlands vier tijden aan zijn naam komt? Door de ingrediënten die in Italië het hele jaar door verkrijgbaar zijn? Denk bijvoorbeeld aan de bodem: tomaten, champignons, mozzarella, olijven, artichokken, basilicum, peper en zout. Dus dan gaan wij het even hebben over de seizoenen. Ja, je Stijn van Antwerpen, de jongste weerman van Nederland... die nog even vertelde over, uh, over de weergebeurtenissen. Ja, maar ik dan per ongeluk, omdat ik niet zoveel radioervaring heb... even doorheen praten. Is dat een doodzonde op de radio, Rens? Kan gebeuren. We hebben nog drie uur om dat allemaal goed te maken. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.